12 uur. Door almegens met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Brabant in twee plaatsen een eind gemaakt aan huisfeesten. Eentje in Breda en één in Middelbeers. Feesten zijn verboden vanwege de coronacrisis. In Breda waren tientallen mensen bijeen. De politie had een melding gekregen over harde muziek. Ook in Middelbeers waren meer dan tien jongeren bijeen om te feesten. De politie spreekt van ongelooflijk domme initiatieven. Een toestel van defensie met hulpgoederen en medische apparatuur... is onderweg naar Sint Maarten om coronapatiënten te helpen. Aan boord is onder meer apparatuur om zes IC-bedden te realiseren. Die bedden zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden... van het Caribische deel van het Koninkrijk. De man die gisteren in Zuid-Frankrijk twee mensen op straat doodstak... en zeven anderen verwondde, had volgens de Franse justitie een terroristisch motief. De politie arresteerde hem vlakbij de plaats van de aanslag in romans sur isère terwijl hij geknield op de stoep in het Arabisch gebeden uitsprak. In zijn woning zijn documenten over religie gevonden... met onder meer een klacht over leven in een land van ongelovigen. Volgens Franse media is de verdachte een Soedanees... die bijna drie jaar in Frankrijk verblijft. Ook twee bekenden van de man zijn aangehouden. Zij komen ook uit Soedan. In China is Wang Quanzhang vrijgelaten. De mensenrechtenadvocaat werd vorig jaar veroordeeld tot 4,5 jaar cel... voor ondermijning van de staatsmacht... Wang zit thuis, maar mag nog niemand zien. Hij moet van de autoriteiten eerst 14 dagen in quarantaine vanwege de coronacrisis. President Trump heeft het ontslag van inlichtingentoezichthouder Atkinson verdedigd. Die lichtte vorig jaar het congres in over een melding van een klokkenluider... wat leidde tot een procedure om Trump af te zetten. Volgens de president leverde Atkinson vreselijk slecht werk, een neprapport noemt hij het. In het afzettingsproces dat volgde werd Trump uiteindelijk vrijgesproken. Het weer, veel zon, een matige zuidelijke wind en temperaturen van 18 tot 21 graden. Ook morgen een warme lentedag, dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 I'm gonna start your trip Mama zegt dat er man en oude zij, zijn maar is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Toen ze placht oh, de deel bij vrede, ze aan haar vaaier op, Maar potro roept ze heel. Ze zee ziet in mijn nog. We gaan naar Zand. was was weer Tantaleen, de herkenningsmelodie van het programma ZFM Oud Zandvoort. Goedemiddag allemaal thuis, luisteraars in Zandvoort, de regio Nederland en ver daarbuiten iedereen die op dit moment meeluistert. Het is uh, weer gezellig hier in de studio. Live uitzending, we kijken naar buiten en het is een beetje bewolkt. Maar wellicht dat het zonnetje nog doorkomt. Het is gezellig. Goedemiddag Jan Kool. Goedemiddag Pieter. Onze regisseur, de techniek. Uh, wat ben ik blij dat jullie Bent, Jan. Ja, gezellig hè. Ja. Het, het wordt ook gezellig. Ja, ik heb al een voorproefje gehoord, zo her en der. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ga, ik ga het goed onthouden. Ja, is goed. En volgens mij wordt het ook goed opgeslagen. Ik denk het ook. Want lieve luisteraars, tegenover ons zit uh, een bekende zandvoerter, Hans Gansner. Welkom, Hans. Fijn ja, nou, dat je er bent. Uh, de luisteraars die vorige week hebben geluisterd, die hoorden mijn aankondiging dat vandaag Maarten de Keur zou komen bijnaam Maarten Bakkertje. Maar ja, op het moment dat ik thuis was, werd er gebeld dat Maarten was opgenomen in het ziekenhuis en uh, voor de luisteraars maandag aanstaande wordt hij geopereerd aan zijn hart in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam en we wensen hem allemaal heel veel sterkte en dat hij weer spoedig, gezond en wel rennend en wel door Zandvoort zichtbaar is voor een ieder. Dus Maarten Keur, we wensen je erg veel sterkte en snel naar huis te komen. We gaan vandaag praten over de bijnamen en ik ben blij dat Hans, Hans, even de tijd heeft genomen. Want vanavond moet je optreden met de wurf. Ja. Acht uur in de krocht? Vanavond acht uur in de krocht, ja. En iedereen Heel is... Heel buiten mijn kinderjaren. En iedereen moet er komen? F zou gebest wezen, ja. B uh, ik neem aan dat jij een rol weer hebt als politieagent. Ja, ik kom meestal als uh, politieagent. Dat ligt me op mijn lijf geschreven. Heb je veel tekst? Nee, niet veel tekst. Nee, dat valt best bij. Houden ja. jullie aan de tekst? We kunnen af en toe wel eens een beetje improviseren. Yeah. He, de regisseur wordt een beetje dol af en toe. maar die weet dan weer niet waar hij aan toe is. En de souffleuze? Maar het he, komt altijd weer op zijn pootjes terecht. De souffleuze, die kan ja, het ook? Erom, ja, die, uh, die gaat met ons mee. <laughs> dus het wordt gezellig? Het wordt gezellig. Vanavond in de krocht, acht uur, de Wurf. Uh, ik zei net uh, Bakkertje. Maarten Bakkertje, dat is de ja. bijnaam. ja. En de eigen namen zijn dan de, de keurtjes. Ja, ja. Een aantal keurtjes. Want je hebt natuurlijk in de, in de keuren heb je dus een, een, een verschil. veel bijnamen en scheldnamen zoals het ook wel eens genoemd wordt. Maar hoofdzakelijk zijn het meestal bijnamen. Hans, we gaan even terug naar de bijnamen. Het is ongeveer in 1800. Wat ik heb gezocht is het begonnen met bijnamen. Ja. Hoe komt dat dat iedereen bijnamen kreeg? Omdat Zandvoort dus een, een plaats is waar veel dezelfde namen voorkomen allemaal. Honderd papen. Daarom en zwemmers en keuren en, en molenaars. Uh, om er dan snel uit te komen wie je bedoelde als je het over iemand had... Dat je zegt, ja, van wie ben jij er eentje? Hè? In Zandvoorts gaat dat. En dan... Uh... En van wie ben je er eentje? Ja, en dan werd er gauw gezegd, nou, van die kant. Dus dan had je al een beperkt aantal mensen uitgesloten... die er niet bij pasten in, in die categorie. Oké. Okay. Uh, we gaan even een quizje doen. Ik heb er net in het vorige programma gezegd... Uh, uh, van, van, er zijn van die namen... Uh, uh, Jans Geit in de Hoogte. Van wie is dat er eentje? Nou, Jan Scheidt in de hoogte was een, uh, die heette van zichzelf Jan Weber. Huh? Ja. Hij werd ook gewoon genoemd Jan Grote Badhuis, want hij werkte in de garage, geloof ik, bij Grote Badhuis. Dus dan uh, werd hij Jan Badhuis genoemd. Maar waarom dan die, die vreemde naam? Ja, dat zou ik ook niet durven zeggen. Dat zal misschien een of andere onhebbelijkheid geweest zijn van die persoon. ja. Huh? En dat ze hem daarmee uh, aanduiden eigenlijk. Maar je had zoveel Jan Webers allemaal. Dus uh, het was ook een, uh, een aanduiding om snel bij iemand te komen die je zocht dan eigenlijk. Hè. En dan wist je meteen, oh dat is die. Dan hoefde je niet verder te zoeken bij die andere Jan Webers. Oké, okay, volgende naam. Sponsenjood. Even wachten, want dan kunnen de mensen thuis nu gaan denken. Sponsenjood bijnaam. Nou, dat, Daar gaan we, Hans. Wie is dat? Dat was de heer uh, Slagveld. En die woonde toen de tijd in de, de Poststraat. En die was in dienst bij de gemeente. En die, die liep met sponsoren of zo? Uh, weet ik niet. Ik zou het niet durven zeggen. Misschien dus dat zijn... Uh, ja, zijn vader bij wijze van spreken iets met, met, uh, met, met, met sponsoren te maken had of zo. Dan gaan we een uh, volgende naam. Uh, Jaap Stropie. Even, even stil, even stil. mensen kunnen nu thuis gaan denken. Jaap Stroopie, wie is dat Hans? Ja. Dus Jaap Stroopie, die had een uh, bakkerij op de Dr. Smitstraat. Dat was de vader van Willem Stroopie, die hier op het uh, Gasthuisplein woonde. En een bakkerij had ook. En wat is uh, zijn echte naam? Uh, van der Werf. Van der Werf. Van der Werf. Oké. Okay. Ja. Uh, ik heb er nog eentje. Uh, Sampi Lik. Sampi Lik. Ja. Even luisteren, luisteraars. eens. Saint P. -Lick. wie is dat, Hans? Nou, Saint -Lick, dat was er ook een, dat was ook een Weber. Die had vroeger een uh, melkzaak op de Duinweg. Okay. En dat was familie van, van Jan Scheidt en van Jan Weber... Oké, okay, als er luisteraars zijn die het er niet mee eens zijn... kunnen ze bellen 023 57 30 393. Uh, en makkelijker waarschijnlijk voor, voor jou. Gerrit de Rot. Even, even stil, even luisteraars. Gerrit de Rot. Wie zou dat zijn? Ja Hans. Gerrit de Rot is, hij had van zijn eigen naam... Uh, dat was een kraaienoord. Oké. Okay. Maar ken je die kraaienoorden? Nou, er waren dus uh, diverse kraaien in die, die allemaal in de. ook in de, in de helle zaten. Je ja, had er een die was. Uh, die werkte bij de, bij de. Amsterdamse waterleiding. die was daar opzichter. Je hebt een uh, de Rot gehad. die hebt een strandtent gehad. waar nou dus ongeveer. Uh, post uh, Brokmeijer zit. Daar had hij een strandtent. Ja. Uh... Jaap de Zeebeer. Even pauze, luisteraars. Jaap de Zeebeer. Wie is dat, Hans? Uh, Jaap de Zeebeer, dat is in ieder geval een, uh, een zwemmer. Je hebt goed gedaan. He? Goed. Ja. En Klaas de Zeebeer, dat was dus de, een broer daarvan. He? Dat was de, was de omroeper die later in dat, uh, in dat karretje reed door ja, Zandvoort. De omroeper. En, en dus de nieuwsbericht eigenlijk. Uh, en de boodschappen doorbracht in Zandvoort. Uh, ik heb er weer een moeilijke voor je. Fucy. Uh, even luisteraars. Fuisie. Ja. Ja Hans? Ja. Nou, die, die, die, die heette van zijn eigen naam Paap. Die, die werkte bij de gemeente. En die, uh, die werd ook... Uh, dat was de, ook een bijnaam van die papen was ook Stompie. Oké. Okay. Ja, uh, hij doet het allemaal uit zijn hoofd hoor, want hij heeft geen papieren voor zich liggen met namen. Ik wel... Maar Hans die doet alles uit zijn hoofd, want hij kent alle zandvoeters. Bijna. Tippy. wie is dat? Tippy, dat is een keur. Dat was dat uh, kleine mannetje met die sik. Die altijd uh, op foto's zie je hem dan met zijn uh, rugmand op strand lopen. En dan was hij aan het nou, jutten of iets dergelijks. Jaap van Zon, de beklap. Even pauze. Wie is dat, Hans? Jaap van Zon. Jaap. Of een Teun van son, dat mag ook. Ja, dus dat waren, dat waren ook papen. Dat, Plot, waren, is goed. dat waren diverse schoenmakers. Ja? Je had een Verzon in de verlengde Altenstraat, Je had op de had je een verzon wonen, dat was ook een schoenmaker. Oké. Okay. Hans, tot zover is alles goed. Ik heb nu een moeilijke voor je: Casey de Scheet. Even wachten, even wachten, luisteraars. Casey de Scheet, oftewel Schelik Scheet. Dan word ik het antwoord schuldig van yes, je, ja, Yes, Dat was um, Paap. Oh? Uh, C. Paap. We gaan even naar de muziek. Ja. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held de schrik van de buurt en onze straat. Altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaky van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbon. Dat was Sjaakie van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de strik van de buurten onze straat. Spijbelag. Hot van Chalk Soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwart. Vlug als kwik, de held, de spiek van de buurt. Het van van de Hoek. Lekkere muziek, Jan. Connie van der Bos. Ja. met Sjaki van de Hoek. Ja. ja, uh, nog, ja dus, van de Hoek. Van de Hoek. Dus Zou je die bijna... naam gehad hebben verder? Nee, uh, ik weet het niet. <laughs> Lieve luisteraars, we zijn rechtstreeks weer in de uitzending met het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten hier in de studio met Hans Gransner over de bijnamen van de zandvoerters. Er zijn er honderden en Hans kent ze bijna allemaal uit zijn hoofd. Het <laughs> is ongelooflijk. Maar net wist hij er eentje niet. Yes, we hebben hier gejaagd. We gaan gewoon weer verder. Hans Dirk van Pieter Pijn. Van wie ben je er eentje? Van Pieter Pijn, dus die heette van een eigen naam Paap. is goed. Ga verder. Wat weet je ervan? Van de papen, die sector. Van die papen, nou ja, die, die, die hadden een vrij grote uh, familie. Want daar was onder andere Arend, uh, Arend Paap, dat was een verzekeringsman. Uh, zo heet dat, uh, Willem de Zwijger. Dat was ook een, uh, eentje van paap, dus die later dat verhuurbedrijf had en kamers uh, en makelaar was. En dan had je Arie Paap, die, die, die werkte dan op de Griffie in de Harem. En dat, uh, daar, die, daar, die regelde altijd onze rijbewijzen, want die gaven we dan de spullen mee. En dan zorgde hij weer dat uh, onze papieren weer terugkwamen voor het rijbewijs. Maar hoe zou die aan die naam, bijnaam Pijn gekomen zijn? Nou, Ze hebben een keer Pijn gedaan of zo? Het zou kunnen, maar uh, zeker weten doe ik dat niet, nee. We gaan naar de volgende naam. Piet van Arie Proper. Even pauze. Even pauze, luisteraars. Piet van Arie Proper. Van wie ben je er eentje? Ik ben nou. er een van Piet van Arie Proper. Hans zeg het eens. Nou, dat was uh, Piet Kerkman, dus van de, van de busonderneming en van het uh, verhuisbedrijf eigenlijk in de Haltestraat tegenover uh, Vreburg. Ja. Eh, waar nu de Wasseretten is. In de Haltestraat, daar, uh, daar was zijn grote garage. En uh, hij verzorgde dus uh, busreisjes. Uh, met de vereniging uit Zandvoort ging hij uh, her en der uh, naar bepaalde evenementen toe. En uh, hij had ook dus de verhuisbeweging uh, deed hij altijd. Uh, ik ga weer naar de volgende. Dit is een makkelijke, denk ik. Jon Polka. Jon Polka. Polka. Jong, Polka. Luisteraars. Hans. Ik moet het antwoord schuldig blijven. Yes, ik heb weer een punt. Dat is er een van Draaier. Oh. Ja, Welke Draaier? Kijk, dat, ja, <laughs> hallo. <laughs> nou, deze weet je wel. Poppy van Moeken. Poppy van Moeken. Even dus... luisteren, even luisteraars. Ja. Pop. P. van Moeke, wie was dat? Dus dat was een. Uh, die heette dus van der Mansnaam Kemp. Klopt. En die woonde onderaan de Stationstraat. Uh, Jan Sneijerplein. Die had daar een, uh, een snoepwinkel en uh, artikelen, huishoudartikelen, petroleum. En de man was uh, kolenboer. Oké. Okay. Ja, ik kan het toch niet controleren. Ik geloof je onmiddellijk. Eh. Uh, Poppiesnecht, Poppiesnecht. Ja, dat is moeilijk hoor. Ja. Poppiesnecht. Dan moet ik even in mijn papieren kijken. Poppiesnecht. Luisteraars, als u een probleem heeft of u weet het, bel dan 023 30 39, Nee, 023 57 30 393. Poppiesnecht. Ik weet het, maar ik vraag me af of u het weet. Bel dan op. Uh, Piet Poertje. Piet Pooretje. Piet Pooretje dus dat, dat was ook een, uh, een paap. Goed. Die woonde in de, de Hobbomerstraat. Die was. Uh, die is uh, lang geweest bij de, bij de Sierkan dat hij de, bij de melkhandel was. Okay. En zijn zoon die heeft later die, uh, die varkensfokkerijen in Duin gehad. Heel goed. Ik ga naar de volgende naam. Ari Pries. Even luisteren, luisteraars. Arie Priest. wie zou dat geweest zijn? Weet je het, Hans? Arie Priest, dat was een, uh, een koning. Goed. Huh? Goed. En die... Uh, en Willem. Of Arie, die was bij de gemeente. Die woont onder de Pakvalstraat. Zwaaluwstraat. Die was altijd met... Uh, veel samenwerkte die bij de gemeente. Met uh, Arie Roest... Wouter paapse vader. Die, heet, uh, die woonde nog toen nog een klein mannetje was dat. En die deed uh, vaak de riolering putten en, de, en de regenwater putten hielden die schoon. Met zo'n uh, Japanner. Oké. Okay. Ja, ik geloof je meteen, Hans. Ja. <lacht> Hans, ik heb er weer eentje. Pumper, ofwel de strontbeer. Even luisteren, luisteraars pumper of de strontbeer. Van wie is dat er eentje? Nou, de pumper, dat was er eentje van, uh, van koper. Ja. En de strontbeer, volgens mij, dat was dus... Vroeger hadden ze dus geen toiletten, maar allemaal een tonnetje bij wijze van spreken. En dat werd op een bepaalde tijd, werd dat door die mensen, werd dat uh, opgehaald en geleegd. Oké. Okay. Ja, ik, ik neem het meteen van je aan. Nu heb ik een moeilijke voor je. Die weet je vast niet, Hans. Uh, Piet van Klaas, comma, Kees van Huip. Dit is één naam. Piet van Klaas, Kees van Huip. Ja, dat is een hele moeilijke. Van Huip woonde vroeger op de... Volgens mij als het die paap is, dat is een paap ook. Nee, dat is een duivenbode. Oh, nee, daar zit ik ernaast. Nou, je was toch weer in de buurt... Uh, deze, moet je, deze moet je weten. Uh, Jan de Knipper. Jan de Knipper. Of Bank de Knipper. Ja, die kwamen geloof ik van Egmond of zo. Juist. Die woonden uh, in de, de Hobbomastraat. Van der Meijen. Van der Meijen. Ja. Ja. Nou, deze weet je ook. De Knoest. Even luisteraars. De Knoest, wie was dat? Hans. Dat was, een, een pa, er was ook een paap. Hoeveel papen waren er wel niet? Legio. legio. trouwden paapen. allemaal met elkaar? Nou, dat, er, er zijn de enkele families bij wijze van Wij hadden in de, in de familie ook toevallig een, een oom en een broer van mijn moeder... die met een nicht getrouwd was. Ja. Ik weet toevallig ook dat Van, van Geuzenbroek... die was ook met een, een nicht getrouwd... dus die moesten allemaal dispensatie krijgen... Ja. En dan had je Kaatje Weber en Siem Weber de sigarenwinkel in de, in de Kerkstraat, dat was ook nevenicht. Lekker. Ja. Zo ging dat vroeger. Ja. Uh, we gaan weer verder. De Koppensnijer, uh, luisteraars, de Koppensnijer. Ook weer zo'n bijnaam dat je denkt, hoe kom je eraan? Hans, weet je het? Uit de pak van straat, Visser. Ja, klopt. Je ja, hebt weer goed. Ja. Dat Wat? was een visser, ja. ja. Kan je er iets dat, over zeggen? Dat hij, nee, daar kan ik niks van zeggen. Oh. Ik weet wel dat een, uh, een kleindochter met een, uh, met een achterneef van mij getrouwd is. Oh. Van Jan Koper, uh, van, uh, van Dirk Koper. Wat is de bijnaam daarvan? Uh... Ga ik je straks vragen. Ja. <laughs> uh, koude aardappel. Koude aardappel. De koude aardappel, Ja. Griet van de Koude aardappel. Die was met een... Uh... Ook een paap, hè? Ja, of een... Uh... Of een keur ook. Het, het kan, het kan. Want je had ook Gijs de kouwen. Gijs te kouwen. En dat was, dat was ja. inderdaad van keur. Ja, die was met uh, eentje van Kom Los hier getrouwd. Kijk. Uh, Arie de Kruk. We gaan even een keer weer pauzen. Arie de Kruk, wie was dat? Dus het was de, de eigenaar van de snoepwinkeltje in de Haltestraat. Wij zeiden altijd, we gaan naar Krukkie ja. toe. Ja, naar Krukkie toe, En dan, toe, dan ja. stond je met een paar centjes ja. en dan stond je een half uur te kijken naar al wat lekkers. Ja, en dan had je al wat uit de bak gehaald voor die ja. tijd. We gaan weer even naar de muziek. <laughs> Ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem hoor Jouw wester toren die jij in gedochten Dames en heren luisteraars, eh, waar u ook bent, luisteren naar het programma ZFM Oud-Zandvoort. Eh, Hans Gansner zit tegenover me, weet erg veel bijnamen. We zijn aan het overhoren en eh, Zandvoorters reageren massaal. En de telefoon die staat roodgloeiend. Hij is nu weer vrij, dus u kunt bellen 023 30 393. En ondertussen kregen we een telefoontje van eh, Purol. dat is een paap. Een ja. paap. Dat zit allemaal in de familie van die, van die Scheveningers die hier op Zandvoort gekomen zijn. Van de Hoogendijkjes allemaal, want zijn. purelse vrouw was, dacht ik, een Hogendijk. En dat waren dus allemaal familie van de Scheveningers. Die kleine mensen die hier in de. hier ook in de Schasterstraten gewoond hebben naast uh, Jan Kool. Ja. En dat, uh, dat was ook een Scheveninger. Oké. Okay. Ja. Dus luisteraars, als u aanvullingen heeft, bel 023 57 30 3, 9, 3. Uh, Hans, we gaan verder. Teun van Jampie. Dat was uh, Teun Zwemmer. En die had uh, vroeger een vishal in de Halterstraat. Tegenover Nuf in de Albatros. Dat was een uh, vishal. En hoe komen ze nou aan die Jampie, die bijnaam? Ja. Dat is ook een moeilijke vraag, maar dat, uh, dat zou ik niet weten. Als de luisteraars eh, zijn, wel ja, dan ja, ja, 57 ja, ja. 30 393. Uh, We gaan uh, naar uh, Dappere Kees. Uh, even, even wachten, kunnen luisteraars <laughs> meedenken. Dappere Kees. Ja. Hans, wie was dat? Dus Dappere Kees, dat was een uh, kastelein die had een café op het Schelpenplein. Waar, tegen, waar nu dus de stug, uh, smederij staat. Van de firma Gansner. Hé. Hey. Op die plek is daar Dappere Kees. Maar wat is uh, zijn echte naam? Mag ik het voorzeggen? Van Oost? Nee, Draaier. Oh, Draaier, dat zou kunnen. Ja. Die hebben we ook gehad. Ik heb er nog een paar honderd hoor. Oh, goed. Uh, Kees van Piet de Kat. Kees van Piet de Kat. En je hebt ook Piet de Kat. En, uh... ja. Ik, ik, de naam ken ik. En ik ben ook nog eens een keertje in uh, in Muiden geweest. En daar woonde ook. Uh, maar hoe die, hoe die van, van zijn eigen naam weet ik niet. Maar de, die was ook eentje van de kat. Maar uh, verder uh, weet ik van die familie niks. Ik zet er een streepje achter als de luisteraars zijn die het weten. Kees van Piet, de kat. Dan kunnen ze bellen naar 5730393. Ja, dan, uh, en, en, die, heel en voort, die kent hij. Als ik zeg, Ham, Jan Ham, Keesie Ham, Casey uh, Teun van Seitham. Ja. Iedereen die ja. kent ze, hè? Ja. Hans, wie is dat? Uh, eens even kijken. Dat... Kees Ham, die had een strandtent. Die had een strandtent en die woonde daarachter. In de Marestraat. In de Marenstraat. In de Marenstraat dat er, daar stond een huisje zo helemaal uh, tussenin. En dat waren achter de hoe heet het uh, gedeelte van het uh, grote uh, opslagplaats dus van uh, hotel uh, Bosid geloof ik. Oké. Okay. Ik de... weet alleen van Kees Ham ja. dat hij ook helmplanter was. Ja. En dat deden we particulieren. Maar hij wachtte altijd tot de gemeente begon met helmplanten. Oh, dat kon hij... En dan ging hij s'avonds lenen. even lenen. Helm lenen. Ja. En dan werd het in je tuin gedonderd. Ja. En uh, zo kreeg je je helm ja. van de gemeente geleend. Ja, ja, ja. Heerlijke figuur. Ja. Uh, en um, Ken jij uh, Hendrik de Dikke? Hendrik de Dikke. Ja, het gaat nu moeilijk uh, ja, die Ja, dat was een, uh, ook een keur. Klopt. En die woonde in de Nieuwstraat. Weet je er iets van? Ik weet er niets van. Ik ken alleen uh, zijn zoon. Die is met Dientje Water getrouwd. Ja. En voor de rest uh, houdt het op. Uh, ik ga naar Jaap Holleblok. Jaap Holleblok. Ja, naam. Jaap Holleblok. Die was een molenaar. Uh, het zou best kunnen. En dat, uh, die was eigenlijk altijd werkzaam bij de. Want. Ja. Hij werd ook vaak Jaap, of tenminste die zoon, die werd Jaap Poppie genoemd. Die was altijd bij de kolenboer van Kemp. Ik denk dat dat in de, in de familie zat, van elkaar. Jaap Holleblok woonde achter de bank Schelvis in de, in de Prinsenhofstraat. Heel goed, heel goed. Uh, Luisteraars, hou het wel bij, hè? 573393, Als u aanvullingen heeft of het weet, bel dan. Uh, Hans, we gaan naar de volgende toe. Dronken Del, Dronken Del. Ja, dus dat, waren, dat, was ook, dat was ook een keur. Klopt. En die woonden toen de tijd in de Brugstraat. Er zijn heel veel dellen. Ja. En, ja. Jan de Del, Kees de Del. Ja, en die waren, die zijn toen allemaal bekeerd. En die waren bij de evangelistatie, geloof ik. En Jaap Keur, de elektricijn, dat is ook eentje die... Dat was die uh, op de Engelbertstraat woonde. Dat was er ook eentje van de dronkendel. De, hij heeft nog een zuster... die woont in de Helmerstraat. Die was met Leen Drommel getrouwd... elektrisch zijn. Oké. Okay. Rittetit, Hans? Ja. Rittetit is... dat is ja, van Van der Werf. Hè, de kruidenier in de Van der Stadenstraat. Ja. En die dus, ik geloof dat die de genomen hebben gehad... Van een, van een of ander hoorspel. Bij wijze van spreken dat... Dat Rintintin heette, geloof ik. en Vandaar dat hij zijn naam Rittetitje gekregen heeft. Piet de Duvel. We gaan weer even wachten. Luisteraars, Piet de Duvel. Wie zou dat zijn? Hans, jij weet het. Nou, dat is een duivenbode. Voerde. Uh, duivenvoeren Van duivenvoeren of duivenboden? Nee, van Duivenbode, dacht ik. Luisteraars, bellen. 57 ja. 30 3, 9, 3. Ja, okay. Piet de Duvel. Pieter Duffel, die had dus een tent op stranden. In de familie waren allemaal van die lange mensen allemaal. Ja. En die woonden in de, de Helmersstraat. Ik heb, ik heb weer een hele mooie naam voor je. Engel van Eiwit erop. Engel van Eiwit erop. Ja. En je hebt Henk van Eiwit erop. En je hebt Fok van Eiwit erop. En Willem van Eiwit erop. Wat voor familie is dat? Het is een hele oude. Ik heb het gehoord, maar. Ik Kijk. Ik weet niet de eigen namen. Oh. Nou, de beller komt weer binnen. Goedendag. Jan, vertel me. Ik zie hem niet liggen. Waar zou je moeten liggen? Oh, dat is een andere. Iwit erop was de familie Bol. B-O-L. Ja, ja. De familie Bol. We gaan de, de volgende naam doen: uh, Oude Vachel. Vachel met een F. Zal ik het proberen? Vachel, dus dat was. Uh... ook een molenaar. Uh, dat, ja. En Arie Vachel, die was eigenlijk bij de inventaris van Jan van der Bos de schilder. Ja. Want die hebt daar in zijn hele leven, bij wijze van spreken, als schildersknecht. Die was eigenlijk zo. Uh, eigenlijk opgenomen in, de, in het schilderbedrijf van Jan van der Bos eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Uh, dan de vraag. Arie de Glatzak. Arie de Glatzak. Ja, ja. Dat was een glazenwasser. Ja. Ja, die, die had arie, je had nog een paar Arieën, want je had nog een Arie de Gladde, of de Gladde werd hij ook genoemd. Die was melkboer, die woonde in de Nieuwstraat, naast dikke, de, die dikke van, uh, van Keur, in de Nieuwstraat. En wat was de bijnaam? Uh, dat was Arie de Gladde, die, die, die had een hoop van die melkboertjes allemaal, net is blauwe wimpie. Ja, ja, maar wat was de echte naam? Paap. Een paapheer. Ja, ja. Dat was de, de, de vader van, van Engel de Gladden, de, de loodgieter. Ja, ja, ja, En de grutter, Hans? Van de grutter, dat waren zwemmers. Ja. En uh, uh -huh. dat was ook een vrij grote familie. Veel van de, van de jongens allemaal die werkten eigenlijk bij de, bij de golfbanen. Dat waren, er waren een paar die en dergelijke. Nog die, steeds? Uh, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Nog steeds dat gaat, dat, die van, daar. dat gaat allemaal van familie over op familiemode. Die uh, helpen elkaar erin. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Uh, en nog even Dolle Leen. Maar niet zo bekend. Leenkoper. Leenkoper. Uh, wat is er Jan? Je ja, staat te zwaaien. Even de muziek. Ja, oké. Okay. Ja? Oh, even. even de muziek. We gaan even de muziek doen. was dit? Dat was Wilke Alberti. Ja. Met, oh die lieve oom Jan. Ja. ja. Nou, we zijn bezig met namen, hè? Ja, met Jan en Jonny. En uh, hoe heet die andere ook alweer in het begin? En we hebben er nog veel meer langs zien komen. Och, och, och. En we zijn zo blij dat mensen bellen. Want dat gebeurt nu continu. Kijk, daar gaat de telefoon weer. Ondertussen kan ik vertellen ja. dat er is net gebeld over Kees van Piet de Kat. En uh, iemand vertelde ons dat is uh, een molenaar. En ik heb het even nagezocht. Dat is ja. van Piet Molenaar Pietzoon ja. uit 1876 is die bijnaam toen gemaakt. Kees ja, van Piet, ja, ja, ja. de kat. Dank u wel voor het bellen. En blijft u bellen 023 57 30 393. Jan Kommer. Weer een telefoon. Uh, goedemiddag, mevrouw, meneer. Goedemiddag, meneer Joustra. Uh, goedemiddag. Je spreekt met je kaartmaat Willem Zwemmer. Dag, Willem Zwemmer. Hé, hey, ik zit naar je te luisteren. Ja, Willem. En uh, je had een vraag aan Hans hoe wij aan de naam Jampie kwamen. Jampie. Ja, nee, maar je zegt het niet goed, hè? Oh, zeg het eens. Jampie. Jampie. Juist. Jan Pi. Ja, met, zeg het dus. Met een N, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, het is zo. Mijn overgrootvader verloor zijn vrouw en bleef zitten met vijf kinderen. Ja. Deze man, die kon naaien, breien, stoppen. Die kon alles. Ja. En dan werd je in die tijd een Jan Pi genoemd. Dus Jan was een mannennaam en Pi een vrouwenaam. Juist. Dus het was eigenlijk een beetje een manvrouw. Juist. Ja, want nu zie ik het ook. Teun van Jampie, het is een zwemmer natuurlijk, hè? Ja, ja en ik ben Willem van Jampie. Ja, dat weet ik. <laughs> Wat leuk, man. Ja. En dan heb ik er nog één. Ja. Je had de naam van Jaap Holleblok. Ja, Jaap en... holblok Jaap Holleblok. Dat was een zoon van Jan van Willem van Buurtje. Uh, ik vertel het even naar uh, Hans Ganster. Ja, Hans... Jan Holleblok. dat was een zoon, zoon van... van... Jan van Willem van Buurtje. Jan van Willem van Buurtje. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat klopt, de Hans. Van de kopertjes. En dat was een koper. Ja. En Jaap Holleblok. Jaap... Ja. Waar hij het over had, die met van Poppy Moeken getrouwd was... Dat was een zoon van Jaap. Dat was een zoon van Jaap. Ja. En die was inderdaad uh, verwond aan... Uh, Poppie Moeken, zal ik maar zeggen, hè? van het, van het uh, Jan Sneijerplein. Van het Jan Sneijerplein, Hans. Ja. En Jan... nou, ja, dat klopt, ja. ja. Klopt helemaal, zit Hans. Ja, ja. En Jan Poppie, die was kolenboer en daar werkte hij al bij. Oké. Okay. Nou, dat was het. Hartstikke goed. Hey. He, wil je ook nog weten hoe wij aan de naam Zwemmer gekomen zijn? Ja, vertel dat eens. Dus. Oké. Okay. Je had vroeger uh, bomschuiten. Ja. En nou heb ik in mijn, tot drommel heb toen voor mij uit. Hans, gaat nu meeluisteren. Ja, laat hem maar meeluisteren. Dat vroeger bomschuiten... En nou is het zo, de op. Dat onze naam, die komt in 1600, wordt die geschreven... met een S en een T aan het eind. Een zwemmerd. Oh. En die zwemmers, dat, waren, dat was gebaseerd op... degene die dus de vis van de platbomers afhaalden... door het zwemmen, zwemmen heen. Ja, Oh zo meneer. En dat oh, noemden noemde ze zwemmers. Ja, ja, ja. En, en toen de tijd zwemmers... En die zwemmers, dus ja. met S, die is in 1674 geboren. En als hij overlijdt in 1741, dan wordt hij, dan wordt hij dood, de, de, op de doodzakte staat Dan niet meer de naam zwemmerd, maar zwemmer. Ja, ja. Jij bent Willem Zwemmer van de, de vader en moeder van het oude man. Ja, jongen, jongen. Waarom? Okay. <laughs> Hoe heb je het omgehouden? Heb net, we hebben het net nog over je gehad ook. <laughs> ja, ja dat, dat zal wel. Ja. Maar dat ja. zit in een klaverjas hoor, van Pieter. Oké. Okay. <laughs> hey, hartstikke bedankt vriend. Ja. Oké. Okay. Ik Dan zie we het. je donderdag weer. Ja, tot donderdag. Dag. Dag. Dag. Heerlijk hè. Zandvoortus, luister mee en uh, bel 57. 30393. Hans, we gaan verder. Uh, uh, Bulletje Bloedworst. Bulletje Bloedworst. Ja. Zandvoort, eens dus even meedenken. Bulletje Bloedworst. Wie is dat? Nou, Bulletje Bloedworst was nogal een beetje bekende opstandig mannetje. Huh? En, ja, wat is de uh, voorkomen? Een vechtersbaas. Uh, een koop. Dat was een kopertje. Ik denk dat hij dus die, die uit de bloedbeurt kwam bij de, bij de, bij de kippentrap en bij de Prinsenhofstraat. Waarom heet dat de bloedbeurt en de kippentrap? Nou ja, Omdat daar een beetje volk was wat, wat vaak in opstand kwam en nog wel eens relletjes veroorzaakte, vermoed ik. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb weer een nieuwe voor je. Dit is, dit is een makkelijke, die moet je weten. Teun van Arie Carré. Teun van Arie Carré. Je zal toch zo'n bijnaam hebben? Ja. <lacht> ik je weet hem je, niet? Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ja, ik weet hem wel. Luisteraars, u kunt nog even bellen. 5730393... Teun van Ari Carré. Ik zal straks zeggen wie het was. Een hele oude naam is dat. En dan hebben we natuurlijk... Uh, Siem de Bokkenboer. Siem de Bokkenboer. Sim de Bokkenboer. is geen Zonvoertse naam, moet ik zeggen. Oh. Diependaal... Oh, van Diependaal. Ja, ken je de Diependaal-familie? Ik weet dat een familie Diependaal heb gewoond. Dus achter de twee huizen naast Nuf, waar nu de fietsenwinkel is van de Ja. Dat was een tuintje, daar was een kapsalon van Jaap Schaap. En daarachter stond een huisje en daar woonde Simpie Diependaal. Oké. Ik ga naar uh, Piet Botje, oftewel de Gortbuik. Gortbuikie. Ja, dat was ook eens een, uh, een Botje kerk, man. Okay, ja, ja, klopt. Je hebt weer gelijk. En dat, uh, die had zwinters, uh, maakte die, of zomers maakte die uh, ijs altijd. En die woonde aan het eind van de Gasthuisstraat. Net voor het Sloppy. Voor het Sloppy. Ja, ja. Arie uh, Gortbuiken die is lest overleden... die was in het Huis in de Duinen. Die hield daar meestal de kantine of boven. Oké. Okay. Ondertussen is hij het van onze regisseur. Uh, gaat het goed of wil je de al muziek? Muziek. Muziek gaan we. Zijn met nee, name zelfs, zelfs je naam is mooi. Ja, maar het komt uit op Julia. Ja. Ja, ja. ja. ja, ik ken het nummer goed, hoor. Uh, goed, luisteraars, we zijn het laatste stukje bezig van ZFM Oud Zandvoort. Tegenover mij zit de kenner van namen van de Zandvoorters. godzijdank, hij wist er een paar niet. Daar ben ik erg blij om, want ik ben blij dat ik een groot papier voor me heb met al die namen erop. Dat ik het kan controleren of hij het wel goed heeft. Uh, een hele bekende hier in Zandvoort is Kees Blankenbil, Hans. Ja. Nou, dat? die heet van, het dus van. van, die, van dat is, uh, die was uh, een koning. Ja. En die, uh, nou ja, die ging veel stropen. Ja. En dan, uh, nou ja, die, die werden dan verkocht. En dan, uh, en dan maakte hij ze vaak meteen allemaal schoon. En dan, uh, dan wees hij erop op het achterwerk van het konijn dat het mooi blank was. En vandaar dat u dus de bijnaam gekregen... hebt, Kees Blankenbil. Er is een pensioen op de Hoge weg wat die naam ja, heeft, hè? dat is een, uh, een kleinzoon van hem. En dat is ja. pensioen Blankenbil. Ja, ja, ja. Leuk dat die dat naam klopt. zo verder ja, gaat. Ja, ja, ja. ja, en dan gaan we afsluiten, Hans... met uh, natuurlijk de bekende familie. Bonnie en de Bokkum, vertel daar wat over. Ja, dus uh, dat zijn de, de molenaars... die hier op Zandvoort zijn. Daar zijn dus uitgesproten dus de, de omroepers... Ja. De diverse omroepers. Ja. En uh, de bonnies die hebben dus nog een aparte naam gekregen. Omdat die bij wijze van spreken vroeger waren in de, zijn er uh, Franse soldaten hier ingekwartierd geweest. En waarschijnlijk is daar het, uh, het woord uh, bonnie of goed gevallen eigenlijk op de Hollandse wijze. En uh, heeft Jan nog een extra naam gekregen van Bonnie? En zijn hoofdnaam was eigenlijk uh, De Bokkem. Oké, okay, dus hij had eigenlijk twee namen? Hij had eigenlijk dus twee bijnamen: De Bokkem en de Bonnie. En de Bonnies. Ja. Er zijn een heleboel. Er een heleboel. Dat, heel, dat was een gezin van ook, van een man of tien. Zo. Ja. En die woonden ja. in de Westestraat? En die nog woonden steeds, toen he? in de Weststraat, ja. Rietje Molenaar, die ja. woonde nog steeds ja. in de Westenstraat. Dat is de, de, de vrouw van de jongste zoon van Jan Bonny. Ja. Leuk. Nou, we hebben de tijd voor nog één naam. Jaap de Brommert. Van de Brommert, het was een uh, zwemmer. Klopt. Ja. Hans? Je bent geweldig. Je hebt ja. bewezen dat je al die Sanfordse bijnamen kent. Je hebt er maar twee gemist van de honderd. Ik vind het een geweldige prestatie. Ik kan me voorstellen dat vanavond dat je daar in die volle zaal staat in de krocht met de wurf. En dat Sanford is ondertussen gaan roepen van wie is dat eentje? En dan moet je al wel antwoord geven als politiegerind. Ja, daar zal ik mijn uiterste best voor doen. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Uh, Lieve mensen, volgende week hebben we een bijzondere gast in dit programma ZTVM oud Sandvoort, Ene Ruud Zinnige. En het is een hele bijzondere naam. Een heleboel mensen kennen hem waarschijnlijk niet. Maar hij was de laatste bewoner met zijn ouders in het oude mannen- en vrouwen-gasthuis het Gasthuisplein. En hij heeft ons vorige week zijn kamer laten zien boven in het museum, waar hij en zijn ouders dan sliepen. Hij was de laatste bewoner van het huidige museum. En hij weet alles hier over het oude museum te vertellen. Of het oude mannenhuis. En natuurlijk het gasthuisplein. Mm -hmm. Dus volgende week hebben we Ruud Zinnige. Luistert u dan weer. Uh, Jan Kool, enorm bedankt voor de techniek, regie en muziek. Hans Gansner, bedankt. En ik wens je veel succes vanavond bij De Wurf. Fijn, graag gedaan je een prettig weekend. Dit was Pieter Jouwstra.